Het NOS -journaal. De Nederlander die gisteren zwaar gewond raakte toen hij een bus in de Duitse stad Lübeck werd neergestoken, verkeert niet langer in levensgevaar. Dat zegt een van zijn vrienden met wie hij in Duitsland op vakantie was. Het 21-jarige slachtoffer ligt nog wel op de intensive care. De andere Nederlander uit de vriendengroep raakte licht gewond. De dader, een 34-jarige Duitse van Iraanse afkomst, heeft over zijn motief nog niets gezegd. Het lijkt er volgens de minister van binnenlandse Zaken van het deelstaat Sleeswijk Holstein niet op dat de actie een terroristische achtergrond heeft. Een oud-marinier die in 1977 betrokken was bij het beëindigen van de gijzelingen door Molukkers, klaagt advocaat Zegveld aan, wegens smaad en laster. In de Telegraaf zegt hij er genoeg van te hebben dat Zegveld de Molukkers neerzet als slachtoffers. Advocaat Zegveld, die de nabestaanden van de Molukse treinkapers bijstaat... in een civiele procedure, stelt dat kapers in opdracht van de regering zijn geëxecuteerd. Zij is een schadevergoeding. De oud-marinier, die nu aangifte doet, deed niet mee aan de bestorming van de trein. Hij was betrokken bij het beëindigen van de Molukse gijzeling in Bovensmilde. De rechter heeft een boete voor een automobilist... die was geflitst bij de Heinoortunnel bij Barendrecht, ongedaan gemaakt...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 stukje muziek van Jacques. Jacques, is dit je eigen nummer? Ja. Een eigen productie van Jacques. Voor het goede doel gemaakt. Voor het goede doel ja. gemaakt. Is die dan ook ergens uh, te koop? Ja, te... ja op iTunes. Oké, okay, op iTunes kan je deze muziek nog een keer rustig naluisteren. En dan doneer je ook voor het goede doel. Wij zitten nog steeds in Hotel Hoogland en wij gaan het tweede uur praten met Marcel Dorsman, en die is van de brandweer. We gaan ook nog praten met uh, zorgbalans, en het gaat ook over warmte. De ja, oudere, ja, het is... De oudere mens... Ja, Dan doen we nog een klein lasten. stukje politiek. Buiten gewoon raadslid, PVV. Suzanne Terbrugge gaat zich aan u voorstellen. Maar tegenover mij zit een brandweerman Maurice Dorsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen, dank Kom u. Kom een beetje bij de microfoon zitten, zou ik zeggen. Dank u. <coughs> uh, u bent in dienst vandaag. Klopt. In we er wel ontspannen bij zonder uniform. <laughs> ja. maar, uh, hoe zie ik dat? Dat, dat, dat u nu in dienst bent? Wij hebben piquet. Dat wil zeggen dat we inderdaad zeven dagen per week, 24 uur per dag uh, in de weektijd uh, een opkomstverplichting hebben. Uh, voor het uh, voorlichting van de veiligheidsregio Kermeland. Uh, en dat wil zeggen als ze ons nodig hebben of als het incident dermaat uh, impact krijgt of omvang heeft. Dat wij ook op moeten komen. Ja. Dus echt een verplichting om te komen dan. Nou. Uh, piketdienst is, is verplicht, dan, uh, 24 uur. Dan moet u beroep zijn. Uh, nou, ik... Beroepsbrandweer. Hoezo bedoelt u dat? Nou, als je 24 uur stand-by moet zijn, dan... Nee, we hebben er allemaal een taak bij. Het is een nevenfunctie, een okay. piketvoorlichting. Oh, okay. Dus we dragen een pieper bij ons. We hebben een telefoon, een auto bij ons. Dus we kunnen dagdagelijks onze eigen werkzaamheden verrichten. Heer, gewoon, thuis gewoon de eigen baan ja eigen, Ik, baan. ja, eigen ja. baan. Bij de hoofdwerkgever als brandweer. Of in een andere dienstverband uh, kan het, de piketfunctie gewoon worden, worden uh, ingevuld. Uh, thuisactiviteiten, uh, thuis gewoon slapen. We slapen niet echt op een brandweerkazenne. Mm -hmm. En op het moment dat de pieper gaat. He, als de incident echt een dermate mm -hmm. omvang krijgt. Dan, uh, dan komen wij ook. Op. Okay. Maar do, wat doet u door de week? Nou, ik uh, werk ook bij de brandweer. Dat, die kant wil ik op. <laughs> Bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad, als ja. adviseur. Ja. Ja. Als adviseur? Als adviseur Maar niet inderdaad. als brandweerman? Uh, nee, niet meer. Niet Want, meer? Nee, wat adviseert nee. u? Ik ga over drie brandweerkazernes in de Westenhaven. Uh, we adviseren de dagdagelijkse gang van zaken, de vorderingen van de kazernes, resultaten, uh, ja, preventie, alles. Uh, de de, de connecties met de partners in de Westhaven. En daar adviseren we over. Hoe, hoe daarmee om te gaan, hoe verder en hoe kunnen we inderdaad elkaar nog beter vinden. Een beetje, ja, een beetje ja, planmatig ja, ja. Uh, ja. werk. Juist inderdaad, ja. Ja. Ja. Maar dat was de mooie inleiding, uh, wat u doet wat u weet? Maar als we naar buiten kijken is het natuurlijk super droog, het is al een, uh, nou hoe lang is het al? Een maand al volgens mij. Ja, super. Je Inderdaad ziet alles uh, vergelen en, uh, en verdorren, dat hebben we net bij de borstwachter ook kunnen zien. Um, je kunt natuurlijk heel makkelijk roepen het is droog, het vliegt in de fik. Maar uh, wat is echt de echt impact van, uh, van deze droogte voor jullie? Nou, de impact van de droogte is dat op het moment dat iets in de brand raakt, in de fik vliegt, in het bos of heide, dat het gelijk een behoorlijke omvang krijgt. Ja. En dat wij als brandweer daar ook direct op acteren, direct opschalen, voldoende auto's, de juiste auto's naar de brand sturen, omdat het uitbreidingsrisico gewoon heel groot is. Ja. Uh, met nat uh, in de herfst als het nat en uh, vochtig is, dan kan een klein brandje kan klein blijven. In deze omstandigheden, dat wordt alleen maar warmer en warmer volgende week, dan wordt een klein brandje heel snel heel, heel groot. groot. Ja. En dat is de impact. Ja. En de oorzaak is bekend altijd? De oorzaak is zeker niet altijd bekend. Niet altijd bekend. Absoluut. De, nee. Was dat vorige week Heemskerk? Daar werd gesuggereerd dat het aangestoken zou zijn. Ja. Um, dat volgens mij kan dat nooit, nog niet hard maken. Of je moet echt spullen vinden. Dat je dat uh, als lucifers, aansteker enzovoort. Nee, inderdaad. Ik refereer even naar, uh, naar mijn collega van vorige week in Heemskerk. He, die ook expliciet heeft gezegd, er was een fles lampenolie gevonden. Ja, een fles lampenolie onder deze omstandigheden hoort niet thuis in de duin. Eigenlijk nee. nooit. Laat het ja. duidelijk zijn inderdaad. Ja. <laughs> dus en verder doen wij daar absoluut geen uitspraken over. En geen mededeling over oorzaken. Uh, maar dat is natuurlijk wel een op zichzelf staand feit. Ja, de, de oorzaken dat, uh, ik neem aan dat jullie, als dat onderzocht gaat worden, is het politiewerk. En dat jullie daarin adviseren. Klopt, inderdaad. Ja. Ja, ja. De brandweer moet een brand blussen of proberen dat die zo klein mogelijk blijft, denk ik. Dus dat de eerste taak van een brandweer? Ja, het voorkomen brand. en beperken van brand. Ja. ja, inderdaad, absoluut. En daarbij natuurlijk het blussen en uh, het redden van mensen en dieren ja. als het nodig is. De veiligheid is. ook van mens en dier. Ook, ook, ook, absoluut, ja zeker, primair. Ja. Ja, de, de, de, de kennis van de brandweerman is niet meer zoals 25 jaar geleden, de, uh, toen kon de, de vrijwillige brandweer, die deed van alles en die bluste de brand. Ja. Maar als ik nu naar de brandweer kijk, dan zijn de specialisten uh, chemische goederen, specialisten en uh, noem maar op, ja. dus die adviseren toch wel. Ja, de brandweer heeft een adviserende taak, uh, zeker aan de voorkant ook. He, hoe, hoe inderdaad voorkomen we brand, hoe gaan we om met uh, brandgevaarlijke situaties bij bedrijven. Uh, maar zeker ook na afloop van een brand adviseert de brandweer ook. He, uh, we hebben toch sporen kunnen ontdekken he, in ja. bepaalde gevallen. Ja. Of uh, we adviseren over vergunningen, uh, we adviseren over. Uh, nou, de, de brandweer heeft altijd een rol in de, in de, als ketenpartner, heeft daar een rol in evaluaties. Ja. Want de brandweer Absoluut. komt als eerste ter plekke natuurlijk ook uh, bij Dat een hoop brand. Bij een brand. Ja, absoluut. Of? Ja, brandweer, politie, ambulance, diensten. Uh, natuurlijk afhankelijk van wat de aard van het incident is. Ja. Maar de brandweer komt, ja, als is het te plaats inderdaad. Als, ja. Ja. Ja. als je nou in de duin loopt. Hè, want uh, ik wil toch een beetje in, in deze omgeving gaan, uh, gaan denken. En u zegt zelf al, uh, als er iets in de fik gaat, dan gaat het nu ook stevig in de fik. En dan praat ik over de duinen. Als je in de duin loopt en je, je ziet dat, is dat gelijk 112 bellen? Absoluut. Absoluut. Dat roepen we inderdaad de mensen ook op. Wees waakzaam in de duinen. Houd ogen en oren altijd open. En bij twijfel, als mensen inderdaad wat rook zien... of verdachte, misschien zelfs al verdachte omstandigheden... Mm -hmm. dat, dat iemand daar iets wil doen wat niet pluis is... schroom niet en bel zeker 112. en Absoluut. Als ik 112 en bel, dan vraag ik mij van wie wil je spreken... en dan roep ik de brandweer. Absoluut. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe geef ik mijn positie door in de duinen? Uh, afhankelijk natuurlijk van de lokale bekendheid van de personen zelf. Hè. Als het echt mensen zijn die komen uit deze omgeving vandaan. En die lopen dag, dagelijks een rondje in de duinen. Weten die vaak wel waar ze zijn. Maar we werken ook met markante punten. Hè. Met ANWB paddenstoelen. Waar staan ook nummers op. Die hebben wij in de systemen staan. Nou, en, uh, mensen kunnen aangeven, zeker in Zandvoort. Hè. Ik zie uh, links of rechts van mij zie ik de watertoren. Ik zie misschien andere bekende omgevings uh, punten van Zandvoort. Uh, ik loop in de buurt van het circuit. Of ik loop juist uh, richting uh, het, het, het zuiden. Uh, nou, samen komen we er wel uit. Ja. Dan uh, er gaan er allerlei alarmbellen... rinkelen in, uh, in Zandvoort. Als eerste. Uh, wanneer roep je... assistentie van andere korpsen in? Uh, moet je dan eerst daar zijn om te kijken... Nou, het is nu wel zo in deze periode van droogte dat wij daar als brandweer ook aan de voorkant op anticiperen. En als we echt meldingen krijgen bij de alarmcentrale, en die meldingen zijn serieus van aard. En mensen zien echt donkere rook, mensen zien rook uit de duinen komen, misschien wel vuur en vlammen. Nou, dan eh, anticiperen wij als brandweer daar zeker op. En sturen wij meer dan alleen maar de post Zandvoort, Hiro, eh, maar gaan er ook andere brandweerposten gaan erg gealarmeerd worden. Om eh, het incident zo snel mogelijk in dat klein te maken. Dat ja. belletje rond, hè? Uh, halen hem, hoofddorp, uh, bijverwijk noem het maar op. Absoluut. Waar ga je als eerste bellen? Uh, je wordt je op. Ja. Uh, je wil uh, vijf auto's erbij hebben. Ja. Wie bepaalt wat? Nou, in principe, uh, het, het hele proces, het proces alarmering begint met de meldkamer. En wat ik net al aangaf, hè, Daar uh, komt het bij de meldkamer komt het binnen en die scha schatten een incident in. En die kunnen ook opschalen. Je dus zie nou, heel veel rook in die duinen. Nou, dan gaan die inderdaad met hun systemen, kunnen zij direct al meerdere kazernes alarmeren. Dus okay. niet alleen Zandvoort, maar ook en Beverwijk, ja. uh, Uitgeest. Die worden direct gealarmeerd. Op een gegeven moment komt er ook een officier van diensten plaatsen. leidinggevend is op het ja. incident, buiten de bevelvoer om. Het vuilvoer gaat over één brandweerauto. En de officier van de dienst mag over meerdere brandweerauto's gaan, gaan bepalen. En op enig moment zal de officier van dienst opschalen. Of afschalen. Afhankelijk natuurlijk wat er aan de hand is. Maar als die inderdaad ziet op afstand van. Nou dit is een klus van betekenis. Ik heb hier een behoorlijke rookkolom. Of vuur en vlammen. En misschien een camping in de buurt. En nou dan zal die inderdaad aanzienlijk opschalen. Ja. Ja, ja, zo komen er meer brandweerwagens uit ja. verschillende. Die, uh, binnen, de, wat in je is ook wel ja. interessant. want Het vuur kan natuurlijk richting camping gaan. Dan moet je daar ook voorzorg. Maatregelen aan, aan treffen Absoluut. Afgelopen week uh, Brand in Heemskerk Is daar Zandvoort bij betrokken? Daar is Zandvoort wel bij betrokken Volgens mij, ja en waarom vraagt men dan Zandvoort? Nou wat ik uh, net al aangaf inderdaad. Hè, we hebben een aantal uh, uh, specialistische voertuigen in ons uh, gebied. Die echt vier keer vier aangedreven zijn. Wat meer water hebben. En die makkelijker door zand en op strand kunnen rijden. Hè, dat is Zandvoort. Dat is Uimuiden. Dat is Beverwijk. En nog een aantal van die uh, korpsen. Maar niet alleen de veiligheidsregio Kermeland is bij betrokken. Bij de brand van de afgelopen keer in Heemskerk. Maar zelfs Utrecht is erbij geweest. Defensie heeft assistentie verleend. Dus bij dat soort grotere incidenten. Waarbij de dreiging ook is dat een brand behoorlijk uit de hand loopt... Ja. dan roepen we zelfs, in, uh, zelfs de, de hulp in van brand in Nederland. Omdat er mensenlevens ook eventueel... Uh, nou ja, de brand kan zo snel uitbreiden. Hè, bijvoorbeeld ook naar campings. Hè. Mensen kunnen wij wel alarmeren en sturen. Ja. Hè, ga weg uit het gebied. Daar doen ja. we ook actief ja. uh, een oproep aan. Uh, zeker bij brand. Hè, ga weg uit het gebied. Kom niet. Hul, uh, hinder de hulpdiensten ook vooral niet. Nee. Maar, uh, Gebeurt uh, dat ook wel? Hinder ja, daar wordt echt wel gehoor aan ja? gegeven. Ja. Samen met de boswachter, staatsbosbeheerder... de KNRM helpt ons erbij... He, uiteraard, de politie, de brandweer heeft er natuurlijk zelf een belangrijke rol in. Maar eigenlijk met alle ketenpartners in onze omgeving uh, doen we echt de oproep van: kom niet naar de duinen, hinder de brandweer en de hulpdiensten niet. He, en geef iedereen vrij baan. Ja. En ga ook weg uit het gebied, want het is gevaarlijk. Ja. Heeft u een ja. actieve rol gespeeld bij de brandweer in Heemskerk? Nee, dit keer maar niet. Jammer, ik daar wat verder over in. Maar ik vond de opmerking in ons voorgesprek wel aardig: dat, uh, dat zelfs Zandvoort bij Tessel betrokken is geweest. Nee, uh, Beverwijk. Beverwijk? Ja, Beverwijk. Uh, Beverwijk. Uh, Beverwijk uh, Tessel is ook nogal een Ja. ja. En dat gaat het is dus echt over materiaal. Dus iemand moet dus bepalen van ik wil die 4-4 vier, uh, vier, vier aangedreven voertuigen hebben. Klopt. Ja, gebeurt dat door de VK? Nee, dat, nou deels. Het is een, uh, we werken natuurlijk al meer in Noordwest-Vier-verband. Dat is uh, Amsterdam-Amsteland, Kennemerland, Noord-Holland-Noord hm. en Zaanstreek-Waterland. Voor zit wij zitten in Kennemerland. Klopt, ja. Ja. correct. Ja. En uh, die vier regio's die bundelen al meer uh, de krachten samen om tot één goed brandweerproduct te komen. Laat ik het zo zeggen. Dat is niet alleen met brandbestrijding, he, daadwerkelijk de inzet, de operatieën. Hm. Maar het is ook aan de voorkant. He, hoe kunnen we gezamenlijk inkopen? Hoe kunnen we gezamenlijk werken? Ja. Nou, daar wordt aan de voorkant goed over nagedacht. Zo ook hier al. Hè, bij deze inzet van Texel. De brand die had een behoorlijke omvang. Dus er was ja. een camping in de buurt. Ja. Eh, dan is aan de voorkant afgesproken. Eh, dat eh, bepaalde eh, kazernes, bepaalde posten. in Noordwest 4 verband. die auto's hebben: Beverwijk, ja. en Meilen, ja. eh, Zandvoort. En die eh, posten worden dan ook ingezet. Aan, Actief op het moment dat het echt uit de hand loopt. Mm -hmm. En dat we echt naar Tessel moeten, of nou, we zagen met Utrecht komt naar Heemskerk toe inderdaad. Nou, ja. uh, Defensie komt van Heijnen en Verre vandaan met blussen helikopters. Dus daar is echt aan de voorkant worden er afspraken over gemaakt. En Texel ja. zelf heeft ook een eigen brandweer? Absoluut. Ja. Moet wel, hè? Ja, Jazeker. Ja. Ja. Ja. Maar ja. niet ja. genoeg natuurlijk. Uh, de voor de uh, capaciteit uh, voor 4x4 ja. wagens hebben dus natuurlijk niet. Nee, dat is die beperkt. Ja. beperkt. Ja. Dat is onze ja. regio gewoon beperkt en daarom roepen we de hulp in. Nu. We hebben de VK besproken, zo'n beetje, en dat er aan de voorkant allerlei plannen zitten om een brandje te blussen. Uh, maar over de preventie: doen jullie ook actief uh, preventie voeren nu in de duinen? Want iedereen loopt nu door die duinen heen. Uh, worden er bordjes geplaatst? Dus verboden te roken, uh, geen open vuur. Ja, ik weet dat Staatsbosbeheer daar al actief uh, beleid gevoerd. Hè? Uh, die hebben al bordjes hangen van geen, uh, niet spelen met open vuur, geen kampvuren, ja. zeker niet barbecue, barbecue in de duinen. Ja. Absoluut ja, nou, niet ja, hè? Ja. En, en, en met z'n allen, we houden het duin in de gaten. Dus als je ook een wandeling gaat maken in de duinen of gaat fietsen, uh, wees scherp op elkaar. En ja. durf elkaar ook aan te spreken op het feit, hè, als het dreigt mis te gaan. Van goh wat ben je nou aan het doen met een barbecue? Uh, dat zijn beleid, dat, dat, dat ja. doen we zeker uh, actief aan mee. Ja. ja. We roepen daar nou mensen inderdaad ook bij deze, roepen we de mensen ook op, wees, ve wees veilig in de duinen, ga niet barbecuen, maak geen vuurtjes, houd rekening met sigarettenpeuken. Nou, sigaretten roken? Ja, houd rekening, niet in de ja. duinen, absoluut niet. Nee, nee. Maar dat geldt tegenwoordig ook inderdaad bij de snelweg. He, bij de berm die droog is. Ja. He, de zijkant van de snelwegen. Uh, ga geen sigarettenpeuken uit de auto schieten. Uh, want afgelopen twee weken geleden van, is het ook misgegaan. Gisteren ook nog. Ja, ja nou, ik weet, twee geleden, ja, ja. bij A9, bij Sparendam. Heeft ook een stuk berm in de brand gestaan. Ja. Ja, wees daar met z'n ja. allen scherp op. Ja. He, wees nu, zeker nu, zuinig op de natuur. Uh, want het is nu gewoon uh, gevaarlijk aan het worden met deze droogte. De, de natuur houdt zich uh, de komende weken nog, nog droger. Ja. Gaan jullie daarop anticiperen of denk je dat je nu al denkt van nou mijn level van voorlichting is een beetje bereikt? Nee, zeker niet. We blijven daarop sturen. We blijven daar ook campagne voeren. Nou, campagne is een groot woord. Maar wel op internet, internet site, dan... Samen met, met staatsbosbeheer. Samen met de politie. Ja. Blijven we daar het scherp. Media-aandacht in de landelijke media. RTL-nieuws, NOS-nieuws. Berichten er ook regelmatig over. Dat eigenlijk de aandacht. nu zeker met natuurbrandbestrijding. heel groot is. En die zal zeker ook volgende week. Als de hittegolf doorgaat. Zal die zeker ook blijven. Die aandacht. Geen open vuur in de natuurbrandbestrijding. Natuur. Ja, dat is een mooie ja. Ik verzin hem gewoon. Dat is wel een mooie. Ja, oh, ja. Geen open vuur in de natuur. Maar, ja, die, kan, die kan zo over de radio ja. en over de tv. Meneer Dorsman, ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. Uh, we hopen Dank dat u dan. geen werk hebt de eerste komende twee weken als brandweerman actief. En, uh, we houden het in de gaten. En inderdaad, geen open vuur in de natuur. Geen barbecuen. Niet geen roken. Niet roken. Ja. Absoluut. Houd de natuur droog. Inderdaad, absoluut. Graag gedaan. Follow your nose and turn down the road I got you on my mind Na de brand die we geplust hebben met uh, meneer Dorsman. zit tegenover me Esther van Zorgzaal. Zorgbalans, Zorgbalans. Zorgbalans, ja. Ik ja. Had dat ja. Voor elkaar. En van de buurteam uh, Boulevard, hè? Ja. Ja. Ja. ja, klopt. Dus van deze buurt, zeg maar. Ja. ja. Fijn dat je kon komen en uh, ja, wil vertellen dan. over... Uh... Oh, sorry. <laughs> ook voor, uh... De microfoon staat ja. voor je, ik zou zeggen, Gebruik die ook. Kom een beetje uh, ja. dichterbij. Ja. Uh, zorgbalans... Ook fijn dat ik kon komen. Want ik wilde ja. eigenlijk, als ik op heel even liggen. mag... Nou, nee hoor. Oh. Het is veel te warm. Uh, de buren en uh, de gemeente eigenlijk een beetje, of het gemeenschap een beetje oproepen om op hun kwetsbare ja, buren kant, te letten. Dat is de Die kant gaan dan. wij ja. daar op. Daar gaan wij op. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar uh, zorgbalans buurt. Hoe, hoe, Buurtteam? Ja. Hoe ja. zie ik jou als buurteam? Jij bent van deze buurt, zeg je? Ik ben van ja. deze buurt, Boulevard. Dus dat is een stuk aan de boulevard, een klein stukje dorp, daar leveren we zorg. Uh, dat is zo opgezet, omdat je dan naar een heel klein team nodig hebt. Ja. Vroeger hadden we één team voor heel zorg, we, of tenminste, voor Zandvoort. Voor heel Zandvoort. Ja. Ja. En dat waren wel 32 mensen. En dan kreeg je soms wel in één maand tijd 32 mensen aan je bed. Nu is dat opgeknipt? Het is ja. opgesplitst in drie teams. Je hebt Noord, Dorp en Boulevard. En uh, nu heb je maar tien mensen aan je bed. Max, maximaal. Heel soms een uitzendkracht. Maar we werken vaak met uh, dezelfde oproepkrachten. Dus we zijn ook altijd bekend. En we hebben zelfs in de zomer... één mevrouw die komt elke zomer drie maanden in Zandvoort wonen als vaste ja. oproepkracht. Dus oh, het is, iedereen verheugt zich daar ook altijd weer op. Als het er is. Er ja, komt is er ja, komt er ja, weer. Ja, leuk, ja, ja. Ja. Dus, leuk. Uh, uh, dus, dus, dus het dus is allemaal social... wat kleinschaliger. Het is rustiger ook voor de, voor de mensen. Ook, het dat is veel het rustiger. Is voor... te zien ja. ook, hè? Ja. het is prettiger. Ja. Uh, uh, ja, mensen, ja, tuurlijk. Als je jezelf uit moet kleden voor dertig man of voor tien man, ja. dat is dat wel een heel verschil. Mm -hmm. En uh, je, je ziet natuurlijk veel sneller als er iets aan de hand is met iemand. Of er uh, veranderingen zijn in iemands gedrag. Of mm -hmm. uh, je merkt dat iemand uh, toch wat zieker is. Mm -hmm. uh, mensen doen zich altijd heel goed voor. Vooral in Zandvoort is dat... Uh, oh ja? Ja. ja? ja. Oh. <laughs> dat is toch wel weer apart. <laughs> ja, ja, dat is, uh, hoe, hoe constateer je dat? Eh... Uh, door inderdaad de uitzendkrachten die zeggen, nou hier, het is hier wel heel, heel gezellig. Maar iedereen kan altijd alles zelf en iedereen, het gaat altijd goed met iedereen. Ja, je zit natuurlijk niet in zorg als het zo goed met je gaat. Nee. Ja, dus dus de, de, de uitspraak van nou, ik kan dat wel, wordt ja. eigenlijk uh, met een scheef oog bekeken door uh, de zorgverlener. verlener. Heer Van nou, dat is allemaal wel mooi wat je zegt, maar uh, niet helemaal waar. Ik weet wel, uh, wel beter. Ja. Ja. De, de, de prik, daar prikken jullie wel erin. Het is de generatie waarschijnlijk Ook, ook. ook, ook de, ja. Ja, maar er is al verschillen tussen boulevard en noord en Dorp, Heel andere. Ja, hebben toch allemaal Anderlijks. hun eigen cultuur. Ja. Ja, en, en, een beetje. En, ja. Ja. Drie groepen. Overleggen jullie ook samen? Uh, ja. Ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. Hoe denk je hierover? Wij hebben uh, onze wijkverpleegkundige. Elk team heeft een eigen wijkverpleegkundige. Die overleggen elke week uh, met elkaar. Uh, er wordt overlegd met uh, huisartsen. één keer per week. Uh, met de Beatrixplantsoen om kwetsbare mm -hmm. ouderen in beeld te brengen. En, uh, dus, en we, we bellen ook onderling en we komen elkaar natuurlijk ja. tegen op straat. Je, want je elkaar kent elkaar allemaal. Elkaar. Ja. Dus, uh... Nu, uh, we hebben de, het thema is een beetje droog, de, geloof ik, deze, de, deze ja. uitzending. Ja. Ja. Die willen we ja. zeker doorzetten naar uh, de ouderen. En de jongeren moeten ook veel drinken, om het heel simpel ja. te zeggen. Um, je wil aandacht vragen voor, uh, voor de ouderen, om daar eens naar te kijken. Hoe kijk je daarnaar? Je kan wel heel, heel makkelijk roepen, iedereen moet veel drinken. Ja, dat is... Maar een heleboel mensen zeggen, ik heb al gedronken. Ja, mm -hmm. dat is inderdaad een probleem, want de ouderen krijgen veel minder dorstprikkels. En, uh, dus, en met dit warme weer slapen ze liever, dan dat ze wat drinken. Dus raken ze sneller uitgedroogd. Mm -hmm. uh, dus... Wat wij, ja, nou dwingen doe je natuurlijk niet. Maar door een beetje verleiden en uh, nou neem nog een glas, want uh, het is toch echt een beetje beter voor u. Uh, controleren ook urine, hè? want als het uh, heel erg geel is, dan heeft iemand gewoon heel weinig gedronken. En we lopen smiddags een extra rondje om, te, uh, hè, om mensen extra drinken te geven. Tenminste de kwetsbare mm, mensen. Ja. En andere mensen zetten wel een fles water neer. En dat controleer je natuurlijk uh, of dat op is. En ja, nou ja, je kunt alleen niet zien of ze het wel of niet bij de plantjes nee, ja. hebben gegooid. <laughs> ja, ik nee, ja, ik ja. heb ik erom. <laughs> ja. Maar water is het belangrijkste. Water drinken hè? is ja. het belangrijkste. Ja, ja, en niet te veel bewegen smiddags. Uh, mensen zijn nogal uh, gesteld op hun huishouden. Dat kun je dan s morgens doen. Mm -hmm. En smiddags gewoon wat een beetje rust uh, voor de tv. Toer de Frans kijken. Doen de ja, Frans kijken, ja, doen er veel mensen, ja. voetballen. <SSSSS> Vertel je dat actief aan, aan, aan uh, jullie klanten? Ja. Houden dat, uh, we, we beginnen wel s morgens mee met de zorg. <SSSS> Goedemorgen yes. heb je al een glas water gedronken. Heeft u wat gedronken. Wat, eh, je vraagt wat drinkt u zo al op een dag. Twee liter ga je echt niet redden. nee dat, uh, Maar zoveel mogelijk... Wat in ja, de, iemands vermogen ligt, dat... Uh... Het, is, het is natuurlijk wel een mooie standaard, die anderhalf, twee liter. Maar ik zie een heel aantal mensen die denken van... Het nou... is heel veel, hè? Het is heel veel, mensen. ja. Nou, het idee is al heel veel. Het idee is al heel veel. Ja, dat moet je dus ja. ook nooit doen. <laughs> of tien glazen water, want dat gaat echt niet op. <laughs> nee. Dus je kunt beter wat extra momenten inplannen. Om, uh, zeker van mensen waarvan je zeker weet. Hè, vooral mensen met ziekte van Alzheimer. Die denken daar helemaal niet meer aan. Ja, die en je kunt dat ook kinderen is, inschakelen. Uh, buren, om wat op te gaten. letten. En, uh, heb Af en toe je... een ijsje voor het ja. zout en een bouillonnetje. Ik heb een collega die rijdt s middags met bouillonnetjes uh, rond. Oh, Altijd ja. goed. Het is ja. warm, ja. maar zout. Ja. Ja. Ja. Dus. Hebben jullie in, in, uh, in de teams, in jouw team... Uh, uh, mensen die je echt extra aandacht moet geven... waarvan je het vermoeden hebt van nou, dat wordt niks met te drinken? Ja, er een aantal van mensen die natuurlijk uh, zeggen dat ze de hele dag uh, wel drinken... maar waarvan je gewoon wel ziet... En je kunt ook aan iemands lijf en lichaam zien. Hè? Of, ze, of, ze veel, of ze wat uitdrogen. Of ze veel gedronken hebben. En we hebben natuurlijk best een aantal mensen met uh, dementie. Mm -hmm. Die daar uh, gewoon niet aan denken. Die en, je toch en, extra aandacht je, moet je, geven. Je, en denken ze dan ook wel? Als je dat dan zegt? Ja, van, als je de, het vraagt. Oh, en dan ja, ga je er ook bij zitten en dan ja. ja. actief ja. je ja. tot het glas ja. leeg ja. Ja. Ja, je gaat het niet neerzetten en denken het komt wel, uh, komt wel op. Nee. Want het Vergeten is niet zo. Weer, hè? Je gaat er even onder een praatje, geef je iemand glas in zijn hand en dan gaat het eigenlijk ongemerkt vaak wel. Uh. Ja. En hoe vaak komen jullie bij die mensen langs eigenlijk? Uh, drie keer per dag? Drie tot vier keer per dag, ja. Okay. ja. Dus dan kun je het wel goed in de gaten ja. houden. Wel. Ja. Nou is het, uh, dat is heel lullig om te zeggen, maar het is wel zo uh, dat in dit soort periodes uh, de, het, het, het sterfgeval uh, bij ouderen nogal is wat hoger ligt. Nee. Ja. Kan je daarop anticiperen, behalve uh, uh, langskomen? komen? Mm. Nou ja, door extra controles te doen hè, en extra te kijken, uh, ja, mensen observeren hè, naar hun gedrag raak ze wat in de war. Mm. Uh, je kunt natuurlijk best heel veel doen. En soms ja. moeten ze misschien wel naar het ziekenhuis. En soms, moeten ergens, ja, moeten ze opgenomen uh, worden. Ja. ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat ja. iemand uitgedroogd is, maar het gebeurt natuurlijk wel heel veel. Heel veel mensen die alleen zijn en. Uh, niet nou, goed niet, voor zichzelf zorgen. Ja. Ja. Het is natuurlijk niet alleen de mensen die in de zorg zitten. Het zijn natuurlijk ook, uh, we hebben het even over ouderen, die gewoon nog zelfstandig zijn. Ja. En die ja. vinden het ook allemaal wel goed, die, die twee liter water. En die gaan smiddag toch ook even naar de boulevard. Ja. Dat is eigenlijk de verkeerde dingen. Of zitten in de tuin, ja. urenlang. Ja. Ja, het enige wat je kan doen is omdat het zo ook mooi weer is. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja mensen ja, krijgen op een of andere manier niet de prikkel van het is... De, mensen zweten ook niet meer zo. Hè. Als nee, jij ja, buiten loopt ja. en je zweet heel erg, denk je van... Nou, poe, wat ja. is het warm. Ik, ik drink wat of ik, ik, wat, of oh, ik ga wat in de, de schaduw. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar mensen die niet zweten en geen dorstprikkels krijgen... Ja, die gaan rustig uh, lekker de hele middag in de tuin zitten. Ja, ja dus eigenlijk als je ja. het algemeen zou... Trekken, uh, is de boodschap. Uh, blijf uit de zon en drink heel veel. Ja. Ook voor, uh, nou, vooral smiddags, tussen. Het dus tussen, 12 en drie, 12 en vier. vier vijf, vijf, het, ja, het is ja. Maar, ja. Dus, En wij zetten ook vaak wel een parasolletje op. en uh, met een stoeltje eronder. Dan heb je in ieder geval. een uitnodigend een plekje met schaduw. En het is natuurlijk heel belangrijk dat buren ook wel opletten. Hè, dat je wel kijkt van uh, heb ik de buurvrouw of de buurman die vandaag al gezien. En hoe gaat het met hem? Maak even een praatje, dan merk je snel genoeg of mm -hmm. iemand wel of niet wat in de war ja, raakt, ja. Of, of extra vermoeid is. En, uh... Als je dat constateert, is het dan handig om, om iemand te bellen, zorgzaam? Zorgbalans. Zorgbalans, Zorgbalans ik, ik raak ja. dat niet. Zorgbalans, ja. dat zit in je hoofd. <laughs> ja. Dat zit zo ooit, in mijn hoofd. Ooit, maar, ooit uh... bedacht, ja. ja. Maar het klinkt wel heel goed hoor, zorgzaam. Zorgzaam. Zorgzaam, zorgbalans, toch? Ja, het is, ook een, nou ja, dit is ja. ook een hele mooie instelling. En dan misschien dat het ja. daarom zo'n kopje. Ja. Maar dat gaat over zorgbalans. Maar, um, je, kunt je, ons... je, hebt, je hebt een wat oudere uh, buurman, buurvrouw. Je maakt een praatje, je merkt het gaat niet goed. Je probeert er water in te gooien. Gaat ook niet helemaal lukken. Uh, moet ik dan aan de bel trekken? Ja. Je kunt in ieder geval ons altijd bellen. Of iemand nou wel of niet cliënt is bij ons... We, we proberen altijd voor iedereen te zorgen. Want je probeert dan uh, als goedwillende leek iemand met verstand daar naartoe te krijgen. Ja. En dat, dat kan via jullie? Of de, ja, of de huisarts. Maar uh, en uh, ja, ja, Het ziekenhuis is dan natuurlijk echt het werken. laatste ja, ja, ja, wat je doet. Ja. Je kunt natuurlijk altijd huisarts bellen. Uh, we hebben een sociaal wijkteam in Zandvoort uh, wat heel betrokken is. Uh, en inderdaad... Bel een thuiszorgteam. En euh ja, ja. zeker als het niet goed gaat met iemand. Het altijd een, altijd even een kijken. algemeen telefoonnummer. Algemeen. Ja, een algemeen. Ja, dat is uh, 891. Maar jullie 8, hebben 8, je eigen 8, nummer. 023 891 891 8918. Dat is algemeen van zorgbalans. Hè? Dat is van algemeen ja. van zorgbalans. Ja, en en de... zij kunnen dan zien naar welk team je het beste doorgeschakeld er een, kan ja. worden. Ja. Is die 24 uur bereikbaar? Ja. Dus uh, mocht je iets uh, constateren of het nou iemand is met zorg of zonder zorg... dan kan je altijd nog even bellen naar 023-891-8918. Ja. Top. Ja. Wil je nog meer weten over ouderenzorg? Nee. Maar... Je kunt ook altijd bellen, alles... hè? Ook als je je zorgen maakt om je buren ja. die niet ja, het is, uitgedroogd zijn. Maar, het, is, het is niet alleen een droogte uh, ding. Het is eigenlijk een algemeen altijd, ding als je iets niet vertrouwt. Ja, altijd, ja. We kun je Bel, altijd bellen, wij gaan altijd kijken. Ja. Bel Zorgbalans ja. en dan uh, komt het goed. Maar had je ja. zelf nog iets wat je zou willen zeggen? Uh, nee, nee dat heb heeft? ik allemaal ja. Ja. Pas op. Pas op. Meer niet. Hou het koel. het Drink veel. Drink veel. In de schaduw. En let op je buurman. En let op je buurvrouw. En neem je rust tussen 12 en drie. dan komt allemaal wel goed. Want het blijft mooi weer voorlopig. Ja. En dat vinden we allemaal leuk. Ja. De kust blijft gelukkig wat koeler. Ja. Het is weer niet zo heet als... In het binnenland en zo. Maar toch. Maar toch. Toch blijft het hier mooi weer. Ja. Pas op je medemens. Heb je een vermoeden... Bel uh, 023-891-8918. En dan komt het allemaal goed. Esther, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Een stukje van uh, Goedemorgen Zandvoort praten wij uh, zoals gebruikelijk met een stukje politiek. En ja. wij praten uh, vandaag met buitengewoon raadslid voor de PVV, Suzanne Terbrugge. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Suzanne. Leuk dat ik er ben. Ja. Ja, fijn dat je kon komen. Ja. Nou, uh, willen wij nog niet op de politiek ingaan, nee. maar wel op uh, mevrouw Terbrugge, Suzanne. Wie is Wie Suzanne Terbrugge? Uh, wie ben ik? Nou, Ik ben 60 jaar jong. Ik ben geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in Zandvoort. Uh, ik ben in 1980 uh, ben ik getrouwd en ben ik vertrokken uit Zandvoort omdat er toen de tijd geen huizen beschikbaar waren. Dat was echt een tekort. Dus ja. toen ben ik naar Haarlem vertrokken. Geen huizen beschikbaar? Uh, nee, niet voor koop. Dat was echt heel oh. moeilijk. Ja, dat was echt een, een tijd in die. Ja, in de, nog de jaren tachtig. Ja, dat klopt. klopt. Ja. Toen ben ik naar uh, Haarlem. Daar hebben we een appartement gekocht. Daar heb ik mijn kinderen gekregen. Ja. En in de jaren, begin jaren negentig, ben ik naar saudi arabië vertrokken. Oh! <laughs> en daar heb ik zeven jaar gewoond. Mijn man was expat daar. Of mijn ex-man nu. <laughs> en, wat, wat heb je daar gedaan? Uh, nou, wij mochten niet werken. Nee? nee. Uh, wij mochten wel voor op de compound. Ja. En, uh, Was dat echt zo'n gesloten compound? Ja. En ik moest ook echt, ik was toen, ik had lang donker haar. En ik werd altijd voor Syrisch aangezien. Als buiten. Ik moest helemaal ingepakt. Ik was heel rebels. Ik wilde absoluut. Maar goed, daar doe je ni niets tegen. Nee. Je mag je niks. Moet, je moet. Je gewoon, moet. En ik heb wel gezegd toen ik daarheen ging. Ik ga niet alleen met Nederlanders om. Ik ga met allerlei culturen om. Dat heb ik ook gedaan. Amerikanen, Engelse, Zuid-Amerikaanse vrouwen. Ik had vriendinnen. Nee, en dat zit allemaal in die compound. Nee, niet allemaal. Maar ik kreeg contacten ook met Saudiërs, dus die getrouwd waren met uh, uh, Mexicaanse vrouwen. Een vrouwtje uit de Honduras. Uiteindelijk zijn die wel gevlucht. Ja. Weg, hebben ja? kinderen achter moeten laten. Ja, ja. Ik heb me daar ook echt in ja, de Koran en het hele islam gebeuren. En Ik was daar heel naïef. Nou, ik was daar nog een beetje naïef. Ik heb ook buikdansen geleerd. Ik heb ook opgetreden. Uh, ik vond het ik vond de cultuur, ik vond het allemaal helemaal, helemaal leuk dat is allemaal cultuur cultuur, ja. het eten, en dat heb ik nog steeds maar toen ik hier terugkwam toen, ja eigenlijk na de dood van Pim Fortuyn en Theo van Gogh ben ik me van jeetje wat is hier gaande en daardoor ja, is het politiek je, jij, maar dat, de, maar dat zouden, aan, aan het einde niet van de rit gaan we over politiek ja. praten maar nu zitten we nog in Saudi-Arabië ja. dan kom je terug Kom ja. ik terug? Eh uh, terug in, in zelfspoort. Ja, uh, mijn ex-man ging naar Rusland. Daar is hij gaan werken. Daar heeft hij zijn huidige vrouw leren kennen. En toen zijn we gescheiden. Okay. En ik heb hier dus echt mijn kinderen opgevoed. Ik heb in 2008 heb ik borstkanker gekregen. Een hele agressieve. Uh, er was een kantje boord. En ik heb eigenlijk mijn ouders verzorgd. Ik was in het verleden was ik, uh, zat ik in een psychiatresse gebeuren. Mm -hmm. En tijdens mijn kanker... ja ben ik bij hun in gaan wonen en heb eigenlijk de zorg op mij genomen uh, tot hun dood toe en daarna, de zorg, dat bleek toch een... Ja, dat, is, dat zit in dat mij. Dat zat in jou, ja. ja. en daar ben ik in proberen door te gaan. Maar jammer genoeg, omdat mijn arm... En ja, dan heb je allemaal mankementen vanwege je verleden. Maar ik ben uh, terechtgekomen bij de hartenkamp. En dan ben ik begeleidster. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Uh, ja, dat is mijn... Wat, wat doet de hartenkamp allemaal? Uh, verstandelijk gehandicapten of mensen met een beperking. Ik werk dan met ouderen met een beperking, verstandelijke beperking. Mm -hmm. En die begeleid ik dan. Uh, dat, dat betekent wassen, uh, het hele gebeuren, medicatie, et cetera, et cetera. Druk. Uh, ja, maar wel heel. Uh, ja, het geeft je voldoening. Het geeft me heel veel voldoening. Ja, ja klopt. En ja, de zorg is voor mij. Het is mooi, gebruik. hè? Is, ja. ja. Dat, dat, dat, dat ben ik gewoon. Ja. Dus die... Uh, dat doe je nog steeds. Je, je, je ja. werkt nu voor de hartkamp. Uiteindelijk uh, uh, zeg je net... Uh, ik ben gaan nadenken in saudi arabië uh, Dat nou. heeft natuurlijk het een en ander wel uh, gezien. Ja, en daar is het natuurlijk extreem. Maar ik heb wel gezien dat de, de islam uh, een ideologie is. En dat het heel onderdrukkend is. En dat is in saudi arabië natuurlijk heel ernstig. En ik ben een rebel. Ik heb daar echt... Ik heb daar... Nou, dat was lachwekkend. Echt gerend met mijn hoofddoekje af. En dat de, dat de religieuze, religieuze politie achter me aankwam. Maar het heeft geen zin. Make-up mocht ik niet op. Uh, mijn haar als het er even uit. Het was gewoon... Niet leuk. Geen uh, ijsje eten op straat. Niet een muziekzaak binnen gaan. Uh, niet kunnen, ergens kunnen gaan eten. Altijd met een gordijn om je heen. Uh. Dus als vrouw was het... Uh... Niet leuk. niet leuk. Ik ben nee. wel bij de directe afstammeling, zegt hij, van Mohammed geweest. voor de afsluiting van de Ramadan. Nou, nee. volgens mij was hij dat niet, maar goed. <laughs> uh, dus ik, ik ben wel in contact gekomen uh, met mensen. Je zocht, ja. Je zocht het wel op. Tuurlijk. Ik vind, ja. het, ik vind het leuk om, om met andere culturen in contact te komen, nog ja. steeds. Ik, ja. ik vind het. Ja. ja. Ik vind zelfs de muziek vind ik nog steeds leuk. Maar dat komt vanwege mijn Soms, soms vind ik me een beetje te jankerig. Maar oké. Okay, dat, dat ja, is dat zo. klopt. Hij en is bij... soms ook leuk. Maar dat moet, ja, ik, dat het moet ik erbij zeggen. Maar ja. de mens, heb, daar heb ik ook geen problemen mee. Um, het is gewoon die, die onder, het onderdrukkende. En daarom... Ja, ben ik ook inderdaad. PVV, dat is het hoogvoornaamste. Ja. En daarnaast komt ook weer de zorg en de dieren. Ja. Die, uh, de PVV heeft in Zandvoort uh, twee zetels. Ja, ja. met een buitengewoon laatste. Ja. Uh, was dat ook jullie verwachting? Jouw verwachting? Voor de zorg? Nou, we hadden gehoopt, denk ik, op drie zetels. Maar uh, dit was ook best wel een heel mooi nou, dat landelijk, uh, Als je naar de landelijke verkiezingen kijkt van de afgelopen uh, twee keer vier jaar... is in Zandvoort het PVV-gehalte redelijk uh, in procenten gestegen. Ten koste van een aantal andere partijen. Was die verwachting daarop gestoeld? Um, ja en nee, ik denk dat we hier... Uh, Kijk hier, kijk, hier zeggen te zeggen van... Ach, zo ver komt het hier niet. En het gaat allemaal zo gemoedelijk. En dan denk ik, ja, dat is ook zo. Maar laten we het ook zo houden. Ik denk dat... Daarom was het eigenlijk wel boven mijn verwachting Dat we toch twee zetels hebben gekregen. Dat het toch leeft ook hier in Zandvoort. Ja. De, de politieke verwachting uh, was dat zeker. Want we hebben met, ja, meerdere, maar dan nog als, als met hij... meerdere partijen gesproken ja. daarover. Ja. Maar als ze gaan stemmen... Ja, het ja, hangt er natuurlijk wel af wat je kiest als je als je in het hokje staat moet je doen. Ja, maar mensen wijken toch af op een gegeven moment van ja, hmm. ik heb hier in een Zandvoort heb ik zelfs mensen die fluisteren tegen me zeiden van ik heb wel op je gestemd hoor. <laughs> en omdat ze er niet voor durven nee. uit te komen. Of het is een NSB partij. En, ja, ja. Ja. Kijk, ik word daar verder niet warm nou, of koud van, uh... maar ik heb zoiets van. Ja, er wordt zo gebashed, zo, uh, ja, vooral van de linkse kant van uh, het is slecht, we, het is niet goed, uh, we moeten dat uh, boycotten, uh, mo we mogen geen recht van spreken hebben. En uh, ja, dat, uh, dan denk ik, ja, waar hebben we het over? De fractievoorzitter is hier ook uh, geweest en uh, wij hebben het partijprogramma, ja. we gaan nu toch een klein beetje uh, in, in de politiek. <laughs> Uh, en die uh, partij punt 1 was dan die islamisering en vervolgens zegt hij, ja, hij speelt dat niet zo dat klopt nou, uh, gaan we verder, hè? want jullie zijn al uh, beëdigd als ra buitengewoon raadslid en je hebt twee zetels. Wat wordt dan je speerpunt uh, volgorde? Nou, dat hier in ieder geval never nooit een moskee zal komen. Nou, dat is punt 1. Uh, <coughs> dat wordt, dat wordt die wordt gelijk afgeswakt. Het, het, het, het speelt hier toch niet zo? Nee. Dan moet je uh, mee met andere punten. Ja, dan moeten we ook mee met andere punten. Maar dan hebben we ook nog de herten. Waar we natuurlijk tegen het afschieten zijn. Waarvan wij zeggen, ja, je hebt ook de prikpil. Wat ook in Zuid-Afrika wordt toegepast. En in andere landen. Maar goed, dan moet er wel gehoor voor zijn. Gaan jullie daar moties over indienen? Als de tijd is, Je kan hier in wat geen motie over het indienen We zitten er net. Nou ja, nee. En wat zijn de andere speerpunten nog? Van de PVV? Nou, in ieder geval de, de islamisering, maar dat speelt hier niet echt. Nee, nee. En, en, en de dieren was er Ja, een en manier. dat is herten is dat ja. vooral hier. Ja. En we willen eigenlijk ook, we hadden een punt van uh, de asieldieren. Uh, dat we daar meer geld voor zouden. Oh ja, hebben. de dieren het kennen. Ja, dieren omdat het, te ja, er zijn ja, klopt, veel ouderen ja. of ja mensen die het niet breed hebben, uh, die een kat of een hond. Ja, die gaan dood en die kat en die hond kan nergens terecht. Nee. Ja. En, het en die komen dat in andere steden dat dat wel... Uh, oh. lukt. En hier niet. Oh, en daar willen jullie je hard voor maken ja, dan. als we ja. daar als elke uh, inwoner daar nou iets... Ik, ik spreek dan misschien over een euro of twee euro per jaar. En dan hebben we daar een, uh, een goede opvang uh, okay, ja. voor. Oké, nou, dat is wel goed. Ja, ja. dat is ook goed. Nou, ja. kunt, uh, want dat uh, komt toch wel voor, veel voor. Voor, ja. Ja. voor opvang en uh, dierenasiel is natuurlijk ook nog een rijksbijdrage uh, perso ja? voor mensen. Ja. Ja. Dus eigenlijk moet dat geld goed gestroomlijnd worden ja. na... Het ja, maar dit was echt een... Uh, Iets van wat wij hadden van ja, laten we daar eens. Uh... Nou ja, nou, ik dat vind het inderdaad. een heel mooi. Uh, ja. Na het recessie heb je alle kans om daar weer wat ja. aan te doen. Er staat natuurlijk uh, uh, genoeg te doen in, uh, in Zandvoort. Jullie sluiten je niet aan bij het breed gedragen raadsprogramma, omdat daar bijvoorbeeld duurzaamheid uh, nogal in staat waar jullie grote vraagtekens bij hebben. Ja. Ja, inderdaad. Ja, daar moet dan ook een uitleg uh, uh, voor zijn hoe, hoe, hoe dat zit... Nou, kost dat te veel, dat uh, Ik, denk dat, het niks ik op. denk dat de heer Van Tichelen, die weet daar heel veel van. <laughs> dat is onze expert. Ik ja. laat me daar niet zoveel vragen. Uh, uh, wat is jouw specialiteit? Ik denk de zorg en de ja. diag. Ja. Nou ja, we kunnen ook de moskeeën vragen. Ik geloof dat ze gisteren zijn gaan bidden voor regen. Dus ze kunnen ook voor de klimaatverandering misschien ja, <laughs> wat gaan ja Nou ja, op, op zich uh, <laughs> kan dat. Jij moet als uh, uh, buitengewoon raadslid uh, uh, lezen. Ik, hè? Veel ja, lezen. En je ondersteunt. Ik ondersteun. Marco en... En, en, en, en, en Ronald. En ja, ja. Ja, ja. Dus dat is iets nieuws denk ik ook voor jou ook. Voor mij helemaal ja. nu. Ja. Ja. Gaat Het veel gaat. tijd zitten? Je bent al een paar maanden ik, bezig. Ik geloof ja, ja. het wel. Ik ben nu ja. nog ja. echt... aan het sorteren wat je wil lezen. Ja. Het is nou, nee, maar het is, uh, het is best nee, veel. veel. Veel. ja. ja. Maar wel leuk. Het is heel spannend. Ja, het is weer anders. Hè? Nou, het, is, het is inderdaad een keer wat anders. Ja. Uh, nu is er een zes. Ja. Zijn er wel lopende zaken die jullie uh, aan het voorbereiden zijn voor voor na recess? Ik denk dat Marco en Ronald daar uh, mee bezig zijn. En die laten mij het gewoon weten. <coughs> die lichten jou in. Die lichten mij in. Ga jij ook in commissies? Kijk als ik vanavond... Of uh, zit je al in commissies? Nee, ik, ik, ik, ik ben wel bij de raadsvergadering, ben er uh, bij geweest, maar het is voor mij nu ook een leerproces. Om eens te kijken hoe het allemaal uh, ja. hoe het zit, hoe het ja, loopt. Dus ja. je bent ook bij, uh, bij de fractievergaderingen ben je uiteraard aanwezig? ja. ja. ja, ja. Ja. En je zit met je werk natuurlijk ook, neem ik aan. Hè. Ik heb wisseldiensten. Ja, dus ja, dat, dat is ook een probleem dan ja, natuurlijk. Ja. Nou, ja. Ik heb al gevraagd of ik een vaste dag uh, dan vrij kan oh, ja, krijgen. Ja. Ja. In verband met de dinsdagen. Ja. Klopt. Ja, ja, ja. ja, als je wisseldiensten hebt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om een afspraak te maken. En als je inderdaad ja, de vaste dag hebt, dan kan je zei, ja, dan je kan zei je dan. sowieso. Nou heren, die dag ja. gaan we verraderen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. kan moeilijk die mensen... Nee, <laughs> Uh, we gaan het na ter zes uh, zien hoe dat uh, met, met jou en met, uh, met uh, Marco en Ronald afloopt, of afloopt doorgaat. Afloopt, uh, nou ja, ik, ik verwacht uh, wel iets. Uh, je komt niet in, uh, in de raad om niks te zeggen. Nee, natuurlijk niet. Dus nee. we gaan uh, zien wat, er, uh, wat ja. er gebeurt. Ik wens je veel succes en sterkte bij het leeswerk. Want ik <laughs> weet hoeveel het is. Uh, en ook plezier in je werk. Ja. En dan mocht er ja. wat zijn, kom uh, gezellig weer langs. Oké, okay, nou. En dank je wel. Ja, dank je wel. Suzanne, bedankt met uitnodiging. Dankjewel. Ja. Oké, okay, lekker naar het strand. Ja. Ja. Wij uh, zijn na het politieke gesprek gaan wij uh, door met de agenda. Ik heb hem extra fout geprint deze keer. Ja, ik zie het, ja. En er is natuurlijk weer van alles te doen in, uh, in Zandvoort. Er is tot 1 augustus de take-over. Want het is, uh, hij wordt verlengd uh, na nog een maand uh, van Mart Visser. De, nou, tot 1 augustus. Ja, in het raadhuis en uh, beneden is de winkel. Nou. Tot en met september is de Art Boulevard, Boulevard van Vauwjes. Uh, een aantal kunstenaars gaat zich daar presenteren. Het reuzenrad blijft staan tot 5 augustus. En de zandsculpturen waar vorige week zondag... Ja, mooi de, Ze zijn, zijn mooi, moet, ja. Ze zijn prachtig. Elk jaar worden ze ja. mooier. En uh, onze Spaanse vriend heeft gewonnen. Ja. En die zijn mooi. tot en met november nog te bewonderen. Ja. Morgen. Oh nee, tot uh, uh, 21 en 28 is er een zomermarkt op de boulevard. Morgen is de grote, grote markt, grote markt. Een, ja, binnen in, uh, in, in het centrum. Ja. Nou, de Ibiza-markt komt uh, nog redelijk vaak terug in Zandvoort. Bijna elke, uh, elke week. Elke, week, elke week, ja. vrijdag moet ik zeggen. Ja. 21 juli, Rommelmarkt in Sientje Oud-Noord. Soentje ja. Oud-Noord. Ja. Waar is Soentje Oud-Noord? Dat is bij, uh, uh, op de Tolweg daar zo, daarachter. De, oh, okay. de ja. Uh, daar... Tenkaterplantsoen. Ja, ten Tenkaterplantsoen, daar weet ik ja. wel waar ja. het is. Ja. 21 juli is er ook WCEA Music Department. Speelt popmuziek in het, in het muziekpaviljoen op het Raadersplein. Dat is vandaag. Dat is vandaag Vanmiddag. en dat is uh, ja. om drie uur. Ja. Morgen. ...is het DNRT, Dutch National Racing Team... ...de tien uursrace op het circuit van Zandvoort. Morgen zomermarkt hebben we het over gehad. Er is een huisconcert ook... bij Ricky Kolen ja. en Ruud Houweling. Daar hebben we het ook al op. Die meneer is hier geweest. Erg interessant. Zorg dat je op tijd bent, want de huiskamer is uh, bekend. Ja. Van vijf tot zeven. Morgenavond is het Zandvoort live. Dat is ja. bekend, dat is bij, uh, bij, bij Mangos. mango's ja. 28 juli volgende week Ayuma Summer Festival van 10 tot 10. Daar moeten wel kaarten voor gekocht worden. Dus wil je daarheen, ga naar Ayuma en daar uh, ja. kan je een kaartje kopen. 29 juli National Oldtimer Festival. Dat is ook leuk. Ja. En uh, 30 juli begint Pride at the Beach. Dat is 1 en 2 augustus ook nog zo. En het wordt afgesloten met een mooi vuurwerk. Ter hoogte van Club Nautique om 10 uh, ja. uur avonds. Ja nabestaande groep in Oxfamvoort van 1330 tot 1500. Dinsdags, eerste dinsdag van de maand, weer uh, praten over tablets, smartphones en iPad om half Wel, Daar wordt veel gebruik van gemaakt hoor ja, van het? Ja, ja, En waar merk je dat aan? Aan mensen die uh, willen weten hoe het erin zit? Ja, inziet? maar ook, maar ook ouderen, ouderen die toch ook aan ja? een tablet gaan op een gegeven moment. En die daar toch informatie over het willen. gebruiken. Het gebruiken, wat kun je allemaal doen. Dus uh, dat is op zich wel heel okay. gunstig. Uh, ja. Dat is mooi. Wij uh, sluiten af met dank aan Jacques-Jozef Duinmeijer voor de prachtige muziekjes die hij zelf gemaakt heeft. En uh, te zijn down te loaden op uh, uh, allerlei sociale media. De redactie is weer gedaan door Gert van Kuik. En de eindredactie is weer door jou. Vandaag geef je ook de presentatie. Dank je wel, Ben Sonneveld. Geen dank. Het en was wij, weer uh, een leuke uitzending. Het was weer een over leuke uh, uitzending. Een ja. beetje overdroogte, over droogte, warmte. We gaan zien waar het volgende week allemaal over ja, gaat dus hebben. We gaan het zien. We gaan het zien. We danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en voor de koffie. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Dankjewel. De volgende van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.